En uh, we zijn nog eventjes aan het wachten op de uh, theatermakers van janus, Dat zijn mensen van Pangea, uh, internationale studenten, en mensen van Catechetica. Maar er is dit uh, weekend nog veel meer te doen. Een vet feestje, hoorde ik Ellen zeggen. Uh, niet dit weekend, volgende week, van, van maandag tot en met donderdag, is Existence Maximum. Dat is een project van de burgerlijk ingenieur architecten van de KU Leuven, die dat uh, ieder jaar al uh, vier dagen lang een, een experimentele interactieve workshop-sessie doen van vier dagen. Dat betekent dat er over dag workshops zijn en bedrijfsbezoeken en s'avonds heel vaak vette feestjes zoals dat is. <laughs> um, wat er interessant is, is dat ze dat ieder jaar in een locatie doen die dat uh, daarna vaak, uh, net zoals Ithaca, wordt afgebroken of wordt hergebruikt. Het is ooit in de oude brandweerkazerne ja. geweest aan de Vaart, bijvoorbeeld. Um, en dit jaar is het weer in de buurt van de Vaart in het Luxemburgs College. En... Uh, er hangen overal affiches op, je kan er dus eigenlijk ook als niet-student eh, burgerlijk ingenieur architect naartoe en er zijn bijvoorbeeld het openingsfeestjes maandagavond, dat ziet er altijd heel interessant uit, uh, er is ook een expositie van Philippe Dujardin, architectuurfotograaf en uh, bijvoorbeeld op dinsdag kan je naar de soirée Swing gaan met een dansvoorstelling van Art Forum en ook een dansinitiatie en zo loopt dat eigenlijk door, tot en met donderdag eindigt het dan met een cocktailfeestje en zoals je weet gaat dat uh, vet feesten zijn um, misschien ook heel interessant om te Melden nog is dat het, het thema is dit jaar Cent en uh, die workshops ter plekke. Daar doen de architectuurstudenten dus workshops die dan ook in de ruimte gerealiseerd worden. Ofzo. Dus dat is een hele belevenis daarin. En dat is iets wat wij eigenlijk niet zoveel kennen in een schoolse omgeving, waar je normaal gezien gewoon naar de prof zit te luisteren en Bravi-examen aflegt. Interessant dus en vol vette feestjes. Uh, Ellen gaat er zeker een vast zijn Ik denk dat ik even ga snoepen, ja. ja wij, wij, wij zullen er ook zijn. Uh, wil je er meer over weten? Gewoon googelen naar existens Maximum en dan kom je wel op het programma terecht. Uh, ik heb net nog een. Uh, een pintere knaap zien binnenkomen en ik vermoed dat het uh, een man is van kategetica.